Dag allemaal, welkom. Ik ga af eigenlijk het uh, schema zingen. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echah, Baruch Shem Keval, Malchuto Reolam O Israël, Yahweh is onze God, Yahweh is één. Gezegend zij de naam van zijn koninklijke majesteit.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 Wil ik gelijk ook een gebed uitspreken voor de dienst? Dan willen we de Sabbath-psalm zingen, Psalm 92, Tof Leodot La Adonai. En dan ga ik Grace vragen of ze de parasha wil voorlezen. En Jitro, priester van Midian, de schoonvader van Mozes, hoorde wat God gedaan had voor Mozes en voor het volk van Israël. En men had uitgevoerd uit Egypte. Jitro nam de vrouw van Mozes, Sephora, en hun twee zonen, Gersom en Eliezer, en zij trok naar Mozes en het volk van Israël die hun kamp hadden opgeslagen bij Godsberg. Mozes ging naar buiten om zijn schoonvader te begroeten. Mozes vertelde Jitro al wat de eeuwige aan de farao van Egypte had gedaan om het volk uit Egypte te bevrijden. En Jitro zei, gezegend de eeuwige die jullie gered heeft uit de macht van de farao en de onderdrukking van de Egyptenaren. De volgende dag hield Mozes een zitting om recht te spreken over de zaken dat het volk met Mozes bracht. En het volk verwachtte bij Mozes de ochtend tot, tot de avond. Jitro vroeg aan Mozes waarom iedereen wachtte. En Mozes de hele dag sprak. Mozes antwoordde: Omdat het volk bij mij komt door mij in God te raadplegen. Als er een rechtszaak is, dan komt die bij mij. En dan spreek ik recht tussen een en de ander. En zo maak ik de wetten en voorschriften van God bekend. Maar Jitro antwoordde: Dit is niet goed. Jij zult geheel uitgeput raken. Luister naar mijn raad. Vertegenwoordig tegenwoordig jij het volk bij God door jij hun vragen God brengt, Zo zal je de wetten en voorschriften bekendmaken. Benoem dan mannen uit het volk. Betrouwbare mannen die ontzag hebben voor God. Zonder eigen belang. Zij zullen recht spreken over het volk. Iedere gewichtige zaak brengen ze naar jou. En iedere eenvoudige zaak zullen ze zelf doen, Jouw naam berechten. Mozes deed zoals Nitro gezegd had. Want het was een goede raad. Mozes koos uit het volk flinke mannen. En stelden ze aan als hoofden over het volk, hoofdleiders over 1150 en 1000. Zij zouden recht spreken over het volk en de belangrijke taken zouden zij aan Mozes voorleggen. Drie maanden na de uitzocht in Egypte kwamen zij aan in de woestijn in Sinai. Het volk was opgetrokken uit Refidim en sloeg haar kamp op tegenover de berg Sinai. Mozes ging tot God en zei: Zeg dit tegen alle kinderen van Israël. Jullie hebben zelf gezien wat ik de Egyptenaren heb aangedaan. Als jullie luisteren naar mijn stem en je houdt aan ons verbond, zal ik ook mij houden aan het verbond en een aan mij gewijd volk van jullie maken. Zeg het zo tegen het volk. Mozes herhaalde tegenover het volk al wat de eeuw gezegd had. En het volk antwoordde: Zoals de eeuw heeft gesproken, zo zullen wij het doen. De eeuw gesproken tot Mozes. Ik zal komen in een dichte wolk, zodat ook het volk het kan horen als ik met jou spreek. Zeg tegen het volk dat zij hun kleren wassen en zich voorbereiden, want op de derde dag zal ik neerdalen, zodat het gehele volk het kan zien. Het volk mag de berg Sinaï niet aanraken. Pas als de shofar een lang toon laat horen, mag het volk de berg bestijgen. Mozes bereidde het volk voor en was hun kleren. Op de ochtend van de derde dag klonk er donder en bliksem rond de top van de berg Sinai. Er hing een zware wol en er klonk geluid van de sjofar. Het volk werd nu bang, maar Mozes leidde het volk naar de voet van de berg. De berg Sinai was nu geheel in een wolk gehuld en zichtbaar. Het geluid van de sjofar klonk oorverdovend en Mozes sprak en de eeuw antwoordde. De eeuw gedaalde neer op de top van de berg. Mozes en Aaron beklommen de berg. En daar sprak de eeuwige de volgende woorden ten aanhoorde van heel het volk tegen Mozes. Ik ben de eeuwige, je God die jou heeft uitgevoerd uit het land Egypte, uit de snarmen Ik ben de eeuwige God die je heeft weggevoerd uit Egypte, Je zult geen andere goden vereeren dan mij. Maak geen beeld of afbeelding van iets van wat boven in de hemel is, of van wat op de aarde is, of wat van in het water is. Om te vereren of te dienen, want ik de eeuwige ben je enige god. Die mij liefde bewijst, zal ik tot in duizend geslacht belonen. Zij die zich aan mijn voorschrift houden. Gebruik de naam van de eeuwige jaapel niet voor niets, want ik laat het niet ongestraft. Gedenk steeds de sabbat en bewaak haar heiligheid. Zes dagen zal je werk doen, en de zevende dag is sabbat voor de eeuwige god. Doe geen werk, jij niet, de je zoon, de je dochter, slaap, op je gast, je vee, op de vreemdeling die binnen je hart is. Want in zes dagen heeft de eeuwige de hemel en aarde gemaakt En de zee en al wat daarin is. En op de zevende dag rust hij. Daarom heeft de eeuwige de sabbog gezegen en aan ons gegeven. Respecteer je vader en je moeder opdat je de dagen op aarde verlengd zullen worden. Moord niet, ontheilig het huwelijk niet, stil niet. Antwoord niet met onwaardig getuigenis. Begeer niet het huis van je naaste. Begeer niet de vrouw van je naaste. Zijn slaaf, slavin, vee of wat dan ook van hem is. Heel het volk hoorde de machtige woorden. Zag de vlammen, hoorde de sjaalvar. En zag de rook in de berg. Het volk was bang en deinsde in ontzetting en angstig Ze Zeiden tegen Mozes: Spreekt u met ons en wij zullen luisteren. Maar laat God niet zelf op ons spreken, opdat wij niet sterven. En zo gebeurde. En de eeuw zei tegen Mozes: Zeg dit tegen de kinderen van Israël: Jullie hebben zelf gezien en gehoord hoe ik met jullie heb gesproken. Maak dus geen afgodsbeelden van mij. Geen beelden van goud of zilver of welk ander materiaal dan ook. Als je wilt offeren, maak dan een altaar van aarde of van steen. Maar bewerk het niet. Dan wil ik zelf psalm 23 voorlezen, een psalm van David. Yahweh is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtkens naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zal geen kwaad vrezen. Want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker, vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van Yahweh blijven, tot in lengte van dagen. Amen. Psalm 23 en Psalm 24. Yahweh is mijn shepherd en Open the Gates. Het derde lied wat we gaan zingen is Baruch Hashem Adonai. Laten we samen zijn aangezicht zoeken. Ik wil uh, verder gaan met uh, Wie of Wat is Yeshua, nu het uh, vijfde deel. Ook weer, weer mooie inzichten, denk ik. Dus we gaan kijken naar wat het woord zegt. Wie of wat is Yeshua? Dat heet de serie. Er wordt heel veel gezegd. Ik zeg even de eerste sheet. Herhaal ik eventjes. Hij wordt de tweede persoon van de drie eenheid genoemd. We hebben behandeld. Is er een Bijbelse grond voor de drie eenheid? Hebben we hebben ook behandeld. Hij wordt de Messias genoemd. Helemaal terecht. Hij wordt de zaligmaker genoemd. Dat is die in de Vader. Hij wordt de schepper van hemel en aarde genoemd, dat is niet terecht. Ja, wie is de schepper van hemel en aarde en zijn bestaan zou van eeuwigheid zijn, dat is ook niet terecht. Hij zou er al zijn voor Abraham er was, dat klopt er ook niet. Hij is de eerste geboren uit de doden en daardoor is hij als eerste met een verheerlijk lichaam voor Abraham. Dat staat er. Hij wordt genoemd wonderlijke raadsman, sterke god, eeuwige vader en vredevorst. Volgorde is verkeerd, dus de sterke god en eeuwige vader die noemt hem wonderlijke raadsman en vredevorst, prins van de vrede staat er eigenlijk. En vandaag gaan we kijken naar, hij zou de wijsheid zijn waarover Salomo het heeft. En dan komen er nog twee andere achteraan. Nou, dan gaan we naar kijken. Waar gaat het over, wordt aangehaald uit spreuken. En we gaan dat hele hoofdstukje even doornemen, omdat het ontzettend belangrijk is om ook weer die context naar boven te halen. Van waar gaat het over, waar heeft Salomo het over als hij het over de wijsheid heeft. En het begint gelijk bij het eerste vers, roept wijsheid niet en laat inzicht haar stem niet klinken. Nou dat is al een heel mooi begin eigenlijk van, ja de wijsheid die roept blijkbaar. En niet zomaar, maar ze wil iets overdragen, ze wil iets laten horen, ze wil bepaalde inzichten gaan delen met de mensen die haar kunnen verstaan. Nou waar is dat dan? Salomo was ook een jood, woonde in Jeruzalem. Dus dan praat je dus over het volk Israël waar de wijsheid tegen roept. En waarmee ze dus haar inzichten wil delen. Op de top van de hoogte, zegt hij, langs de weg op een kruispunt van paden, daar staat zij. Dus het is niet iets wat in het verborgen genoemd wordt. Nee, de wijsheid die gaat in het openbaar. Sterker nog, ze gaat dus echt op allerlei plekken waar je zich dus goed kan spreken. Dus op de top van de hoogte, langs de wegen op kruispunten van paden, waar dus heel veel mensen elkaar kruisen. Daar gaat ze staan om dus haar inzichten te delen. Die zijn zo belangrijk dat het dus nodig is om het echt op belangrijke openbare plekken die goed bereikbaar zijn om daar de inzichten te gaan delen. Dat staat er. Omdat het zo ontzettend belangrijk is wat zij dus wil delen. Het mooie is dat je eigenlijk ziet dat er dus een soort ja, er wordt een soort verlangen gewekt. Van ja, wat wil ze nou eigenlijk laten zien dan? Welk inzicht wil ze dan eigenlijk delen? Althans, dat bekroopt mij wel. Want als je dit zo ziet, dan denk je van, maar wat is dan dat inzicht dat ze zo graag wil delen dan? Dat dan zo op al die openbare plekken verteld moet worden waar ze dan staat. Want ze gaat overal staan, terzijde van de poorten, voor aan de stad, bij de ingang van de deuren. Nou, we hebben net al even die poorten gezien van Jeruzalem. Die zijn nu gesloten, hè? die zijn dichtgemetseld. En die gaan open op een gegeven moment. Hè? Want bij zulke poorten, daar staat zij dus en ze roept luid. Wat roept ze dan? Tot u mannen, roep ik. En mijn stem klinkt tot de mensenkinderen. Dus blijkbaar wil je dus iedereen betrekken bij het inzicht, wat ze dus wil delen. En ja, ik weet niet hoe jullie, maar bij mij bekroop echt van, ja maar wat wil ze dan delen? Wat? Je krijgt zo'n verlang om te horen, van, er wordt echt een soort verlangen in je gewekt van er is iets heel belangrijks wat ze wil delen, en heel langzaam komt dat eigenlijk naar voren. Onverstandigen, begrijp met schanderheid, en dwazen, begrijp met verstand. Nou, dit is eigenlijk een hele vreemde tekst daartussenin. Ze doet een oproep, ze wil iedereen bereiken, en dan zegt ze ineens voor ons luisteren, ja, er zijn ook mensen, ja, die zijn gewoon onverstandig. Die zijn onverstandig, maar toch doet zij de oproep, ook aan die onverstandigen om met schranderheid te begrijpen. En dwazen willen jullie alsjeblieft toch je verstand gebruiken. Iets wat bijna niet kan, zou je zeggen. Iemand die onverstandig is, ja hoe kun je die nou toch met, met schranderheid bereiken? En een dwaas, zou die toch nog ergens een stukje verstand hebben om deze dingen te begrijpen? De wijsheid heeft daar wel hoop op. En die gaat daar wel mee aan de slag. Dus ze worden niet afgeschreven. Nee, ook die mensen worden aangesproken... En worden de inzichten mee gedeeld? Luister, roept de wijsheid. Ik zal vorstelijke dingen spreken. Het openen van mijn lippen brengt wat billig is. Het is een soort opgang wat je doet. Een soort opgang van, je krijgt steeds meer eigenlijk het verlangen om te horen wat ze nou te bedden wil brengen. Want blijkbaar is het zo ontzettend belangrijk dat ze het niet eens ja, direct kan vertellen, maar dat je heel langzaam moet moeten uit een soort verlangen in je gewekt worden, om te horen waar die wijsheid het over gaat hebben. Ja, zegt die wijsheid, maar gehemelte zal waarheid tot uiting brengen. Nou, dat is iets waar wij ontzettend naar verlangen. Dat hoor je ook in de gebeden terug. Waarheid, daar verlangen wij naar, want er is zo ontzettend weinig waarheid. Dat is niet alleen nu, maar dat is altijd al zo geweest. Dat hoor je ook in de psalmen van David, in de andere psalmen die door anderen geschreven zijn, in de spreuken van Salomo. Ja, je hoort het in de, eigenlijk in alle profetieën, de onwaarheid en de leugen die regeert. En dat gaat maar door en dat stopt maar niet. Goddeloosheid is voor mijn lippen een gruwel, zegt de wijsheid. Dat komt niet over mijn lippen. Ik spreek geen goddeloosheid. Nee, ik spreek alleen maar waarheid. Wat zou nou toch die waarheid zijn? Alle woorden die uit mijn mond gesproken worden, die zijn in gerechtigheid. Er zit niets verdraaid of slinks in. Ik vind dat zo verpant. Want dat is iets waar wij eigenlijk mee opgevoed zijn. Dat alles wat je hoort, alles wat er gesproken wordt, dan moet je bij jezelf gaan nadenken, ja, eh, klopt het wel wat er gezegd wordt? Is het wel waar wat er gezegd wordt? Zo niet de wijsheid. De wijsheid zegt, alle woorden die ik spreek, zijn oprecht voor ieder die begrijpt en juist voor hen die kennis willen vinden. Dus degene die niet op zoek zijn naar die kennis, die hebben hier niets aan. Die begrijpen het ook niet. Die willen het ook niet begrijpen. En nog steeds weten we niet waar die wijsheid het over heeft. Het is nog steeds dat hij het eigenlijk over ja, iets heeft waar ze over gaat praten, maar je weet nog steeds niet waar ze het over gaat hebben. Het enige wat ze nu nog doet is gewoon een soort voorbereiding voor ons luisteren. Als ik straks wat ga zeggen, dan is hetgene wat ik zeg, is waar en het is gerechtigheid. Nou, dat is al een hele geruststelling. Dat je weet dat als iemand straks aan het woord komt, dan weet je dat wat er gesproken wordt en wat er dus gedeeld wordt, dat is niet zomaar iets, maar dat is waarheid en dat is gerechtigheid. Nou, daar verlangen we allemaal naar. Daar zijn we naar op zoek. Neem mijn vermaling aan, zegt ze, en niet zilver. Want kennis is verkieslijker dan bewerkt goud. Je kunt ontzettend mooie juwelen hebben, je kunt ontzettend mooie sieraden hebben, maar alles bij elkaar is het niets in vergelijking met de kennis die zij wil gaan uitdelen. En we moeten nog maar afwachten wat ze gaat uitdelen. Maar ze zegt nu op voorhand, we moeten luisteren, wat ik ga uitdelen, dat is kostbaarder dan welk sieraad of welk juwel ook wat je kan krijgen. Want wijsheid is beter dan Robijnen. En al uw wensen zijn er niet mee te vergelijken. Dus wat je ook in je hoofd hebt, wat je ook als soort droom hebt wat je nog wenst in het leven. Zij zegt, de wijsheid die ik deel gaat daar ver bovenuit. Die is vele malen waardevoller dan wat jij in je hoofd kan hebben aan allerlei wensen die ons menselijke leven beheersen. Ik, wijsheid. Ik woon bij schranderheid en ik vind kennis door alle bedachtzaamheid. Dat zijn een aantal dingen die bij elkaar horen. De wijsheid die kan niet wonen bij dwaasheid. Die leven niet samen. Dat werkt gewoon niet. En als er de wijsheid is, dan is er ook bedachtzaamheid. Dat wil niet zeggen dat je dan sloom bent of zo. Nee, maar dat je wel goed over dingen nadenkt. Dat is bedachtzaamheid. Bedachtzaamheid heeft niks met sloomheid te maken... Maar dat je dingen goed over, overdenkt voordat je beslissingen neemt. Dat is wijsheid. En het is ook kennis. Kennis is ontzettend belangrijk om de juiste beslissingen te kunnen nemen. De wijsheid heeft kennis nodig door te bedenken welke kant je op wil gaan. Dat allemaal hoort bij elkaar. Dat woont eigenlijk samen in één huis. En dat bijt elkaar niet, maar dat versterkt elkaar. Net als dat je dus dwaasheid hebt met speelzucht en weet ik veel allemaal. En nu gaan we. Een klein stukje van de sluier wordt opgelicht. Dan zegt ze ineens: De vrezen van Java is het kwade te haten. Hoogmoed, trots, de verkeerde weg en een mond vol verdergelijke dingen haat ik. Nou, dan wordt er dus alle soorten soortement hekje neergezet van moest luisteren. Waar ik over ga praten, dat is in ieder geval een bepaald onderwerp. Wat er niet bij hoort, dat is hoogmoed, trots, de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen. Daar heb ik helemaal niets mee. Sterker nog, die haat ik. Daar wil ik niets mee te maken hebben. Maar ik wil wel met de vrezen van weer te maken hebben. De overeenkomst, eigenlijk, dus de vrezen van Java, die haat ook het kwade. Dus dan heb je een overeenkomst. De vrezen van Java, die haat het kwade, en de wijsheid, die haat ook het kwade. En die noemt dan een aantal dingen op wat ze dan haalt. Bij mij is raad en wijsheid. Ik ben inzicht, bij mij is kracht. Je zou bijna zeggen, er komen steeds meer dingen bij... die allemaal ontzettend goed zijn om na te streven. Raad en wijsheid, inzicht, kracht... allerlei dingen die je nodig hebt... om als mens eigenlijk door dit leven te komen. Om op een goede manier de juiste beslissingen te kunnen nemen. Om je hele leven een soort kompas te verschaffen die je richting geeft in je leven. Door mij regeren koningen, verordenen vorsten gerechtigheid. Dus het is niet zomaar iets, nee de wijsheid die zorgt er ook voor dat er dus koninkrijken geregeerd worden. Dat dus mensen ook met z'n allen leiding krijgen een bepaalde richting op. Het is wel gebed in gerechtigheid, het is niet los. Het is niet zeg maar van namens luisteren, de, de ene keer gaan we die kant op, de andere gaan we die kant op. Nee, we gaan alleen maar de kant op van de gerechtigheid. Dat is de richting die de wijsheid op wil. Doe maar heersen vorsten, edelen, alle rechters op aarde. Nou, we zouden het willen. Was het maar waar, denken we dan bij onszelf. Want is dit zo? Nee, het is niet zo. Helaas. Er is zoveel onrecht, ook door de rechters... Dat je zegt, ja zelfs de rechters hebben geen recht meer. Er wordt geen recht gesproken, er wordt onrecht gesproken. Het zijn onrechters. Er zit een goede tussen, maar de meeste zijn onrechters. En hebben allerlei ja, verbintenissen met allerlei andere mensen, bedrijven, noem maar op, waardoor ze recht spreken in het voordeel van. En er niet meer gekeken wordt naar het recht waar het over gaat, waar ze dus over moeten oordelen. Ik heb lief wie mij lief hebben, zegt de wijsheid, en wie me ernstig zoeken, zullen mij vinden. Nou, dat is een hele troost, zou je zeggen. Als je dus echt gebrek hebt aan wijsheid, dan heb je hier de belofte, dat als je serieus op zoek gaat naar de wijsheid, dan zul je die gewoon vinden. En let wel, dit is een woord wat ook in Gods woord staat. Dus dit is gewoon een waarheid. God ligt niet. Dus als dit erin staat dan is dat ook waar. Dat betekent dat als je echt wijsheid nodig hebt, dan kun je hem vinden. Je hoeft alleen maar te gaan zoeken. ernstig te gaan zoeken staat er. En je zult het vinden. Rijkdom en eer is bij mij duurzaam bezit en gerechtigheid. Nou, dat is dan een soort beloning die je krijgt als je dus die wijsheid verkrijgt. Dan komt er als beloning komt er ook rijkdom en eer bij duurzaam bezit en gerechtigheid. Dat zijn allemaal dingen die dus in dezelfde lijn liggen als dus die wijsheid en dat inzicht waar ze over het heeft. Mijn vrucht, is al eerder gezegd, is beter dan bewerkt goud en dan zuiver goud. Mijn opbrengst is beter dan het beste zilver. Dus dan heb je het over een hele grote schat. Ik loop op het pad van de gerechtigheid midden op de paden van het recht. Ja, wat zou het geweldig zijn als dus de rechters dit zouden beloven. dat die zouden zeggen, moest luisteren, ik ben aangesteld om recht te spreken, maar ik ga het ook doen. Ik zal op het pad van de rechterheid lopen, midden op de paden van het recht. Want daar ben ik voor aangesteld. Ik moet het recht spreken. Het recht moet eigenlijk de boventoon voeren. En niet mijn belangen of het belang van iemand anders. Om wie mij liefhebben in erfelijk bezit te laten nemen wat er is en ik zal hun schatkamers vullen. Dus dit gaat echt over aardse schatten die je zelfs krijgt als je dus die wijsheid in bezit krijgt. En die wijsheid gaat liefhebben. Om wat die wijsheid eigenlijk te brengt. niet alleen in jouw eigen leven, maar ook in het leven van andere mensen. En dan nou gaat hij echt de sluier optillen. Yahweh bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van Oudsher. Dan zie je ineens dat de wijsheid dat is niet iets wat later gekomen is. Nee. De wijsheid zegt, maar luisteren. De schepper van hemel en aarde. Die had mij aan het begin. Voordat hij ook maar iets ging scheppen. Toen had hij mij al. Voordat hij zijn werken begon. Toen was ik daar al. Toen bezat Yahweh mij. De wijsheid. Van eeuwigheid af ben ik geweest. Vanaf het begin. Vanaf de tijden voordat de aarde er was. Dus voordat hemel en aarde geschapen werden, was de wijsheid er. Vanaf het allereerste begin. Hij zegt toen er nog geen diepe water waren, was ik geboren. Toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water, was de wijsheid al geboren. Was de wijsheid bij Yahweh, de schepper van hemel en van aarde. Toen was de wijsheid er al. Voordat de bergen waren verzonken, voor de heuvels. Hij noemt een aantal dingen die dus geschapen zijn bij het begin van de wereld. De zeeën, de bergen, de heuvels. Allemaal voordat dat in aanzijn geroepen werd, was de wijsheid al geboren. Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt. Evenmin het begin van de stoffjes van de wereld. Wij kunnen het ons niet voorstellen. Toch zegt de wijsheid, voor dit allemaal plaatsvond was ik er al. Ik was er gewoon. Toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. Toen hij een cirkel trok over het oppervlakte van de watervloed, waarvan in genesis staat van de geest van God, die zweefde over de wateren, donker, het was duister. En toen was de wijsheid, was daar dus al. Dus voordat de geest over het wateroppervlak ging, was de wijsheid al bij Yahweh. Toen hij de wolken daarboven sterk maakte, de bronnen van de watervoet versterkte, toen hij voor de zee zijn paas bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden, toen hij de fundamenten van de aarde verordende. Dus toen God alles eigenlijk zijn paal en perk ging stellen, voordat hij dus ging scheppen, ging hij dus alles. Ja, eigenlijk is er bijna zeggen eigenlijk een soort bouwplan maken, waarin alles dus afgesproken werd. En net zoals een aannemer en een architect een heel bouwplan maakt over het gebouw wat gebouwd wordt, Waar moet het aan voldoen? Wat zijn de wensen, de eisen? Wat zijn de afmetingen? Alles wordt bepaald. En zo heeft God ook, het staat hier, alles bepaald waar dus zijn schepping aan moet voldoen. Het water mag zijn bevel niet overtreden. Het zijn allemaal ja, eisen en voorwaarden die van tevoren gesteld werden voordat hij begon met het scheppen van de hemel en de aarde. Een hele logische manier om iets tot aan zijn te roepen. Je gaat niet zomaar beginnen, heeft God ook niet gedaan, maar hij heeft de wijsheid ingeschakeld om dus zijn hele plan te maken om de hemel en de aarde te scheppen. Ik vind het een geweldig stuk. Het is zo mooi, je krijgt een soort inkijkje in de plannen die hij aan het maken was voordat hij de hemel en de aarde ging scheppen. Je ziet al dat hij dus eigenlijk bezig is met een bouwplan, met de, met de allereerste instructies waar het aan moet voldoen. En dan geeft de wijsheid ons nu een klein inzichtje in. Geweldig. En wat zegt de wijsheid dan? Ik was bij hem. Ik was zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap, de allen tijden spelend voor zijn aangezicht. Oh, dan is het dus Yeshua. Want dat is toch zijn lievelingskind? Nou, dat wordt dus ook gezegd. Dit gaat niet over de wijsheid, maar dit gaat over Yeshua. Dit gaat over zijn lievelingskind, die was te alle tijden spelend voor zijn aangezicht. En zijn lievelingskind heeft dus eigenlijk het hele bouwplan meehelpen opstellen. De hele schepping mee voorbereid. Want dat hebben we net gezien, daar ging het over. Spelend in de wereld van zijn aardrijk, mijn bron van blijdschap, vond ik bij de mensenkinderen. Dat was dan na de schepping, toen de mensen geschapen waren, toen vond dus zijn lievelingskind, die vond dus ook nog een bron van blijdschap bij de mensenkinderen. Het valt op hè, het is allemaal met hoofdletters geschreven. Nou, dat is een teken dat ze dus daartoe wijzen aan een van de personen van de drie eenheid. En in dit geval is het dan Yeshua. Dat moet dan de wijsheid zijn. En die dan ook zijn bron vindt bij de mensenkinderen. Nu dan kinderen, luister naar mij. Welzalig zijn zij die mijn wegen in acht nemen. Welke wegen? De wegen die de wijsheid dus voorschrijft. Want dat staat hier dan. Luister naar mijn vermaningen, word wijs en verwerp die niet. Dat is ook niet verstandig. Als jij dus te raden gaat bij iemand en die geeft een bepaald advies. En je zegt, ja, ja daar word ik echt niet beter van. Hè? Ik bedoel, uh, ja, dat strookt niet met mijn ideeën. Dus ik gooi dat advies gooi ik aan de kant en ik ga toch doen wat ik zelf wil. Dan moet je geen advies vragen. Dat heeft dan helemaal geen zin. Waarom doe je dat dan? Alleen maar om bevestigd te worden in je eigen ideeën. Dat is niet adviesvragen. Adviesvragen aan de wijsheid is ook luisteren naar wat de wijsheid zegt. En dat advies opvolgen. Want het wordt niet zomaar gegeven. De wijsheid die staat ergens voor. Welzalig is de mens die naar me luistert. Nog een keer. Welzalig is de mens die naar mij luistert. Dat zegt dat nogal wat. Dat betekent dat je dus volledig zalig wordt als je naar de wijsheid luistert. En dit is een stelling. Dit is niet een vraag... Van misschien word je zalig als je gaat luisteren naar de wijsheid. Nee, dit is gewoon een keiharde formule. Wel zalig is de mens die naar mij luistert. Dus als je actief luistert naar de wijsheid, dan word jij gewoon zalig. Zo simpel is het gewoon. Dit is Gods woord. Wat er staat. En hoe doe je dat dan? Door dag aan dag te waken aan mijn poorten, zegt hij. Door mijn deurposten te bewaken. Nou, dan zagen we net al die poorten. En dan heb je dus zo'n soort idee. Je gaat dus bij die poorten staan... En je gaat dus waken aan zijn poorten, want de wijsheid komt eraan en die heb jij nodig. Ga je naar nou luisteren, want die heeft woorden van eeuwig leven. Even een intermezzo, want waar gaat dat nou precies over? We moeten ergens naar luisteren, zegt hij, de wijsheid die maakt zalig. Maar wat is dat dan? Nou, dan gaan we even terug naar Deuteronomie, want daar wordt ook zoiets gezegd. Deuteronomie 11, vers 21 tot 32 opdat uw dagen en de dagen van uw kinderen in het land waarvan Java uw vader gezworen heeft uit u te geven, zo talrijk worden als de dagen dat de hemel boven de aarde staat. Het is verpand dat de wijsheid zo'nzelfde belofte doet. Kom eens luisteren, ik zal je rijkdom geven, ik zal je dagen verlengen, noem maar op. Dat staat hier ook. Het is eigenlijk een soort herhaling van iets wat dus al eerder uitgesproken is, in een eerder tijdstip in de Bijbel dan, bedoel ik, de Salomo, die heeft het over de wijsheid, ja, die zegt hij was al voor de schepping, maar de woorden van Salomo hebben al eerder geklonken in Deuteronomie. Want als u al deze geboden in uw gebied nauwlettend in acht neemt door ze te houden, door Java uw God lief te hebben door in al zijn wegen te gaan en u aan hem vast te houden, dan zal Java al deze volken van uw ogen uit hun bezit verdrijven. U zult het land van volken die groter en machtiger zijn dan u in bezit nemen. Dat is een rechtstreekse belofte van het in bezit krijgen van landerijen, van land, van een volk die dus weggedreven wordt ten bate van jou. En waarom? Omdat jij de geboden, die jaren geboden heeft, nauwlettend in acht neemt. Dan komt de belofte van God komt tot leven. Die wordt uitbetaald, zou je zeggen. Doordat jij dus doet wat hij gezegd heeft, doet hij ook wat hij gezegd heeft. Het zijn eigenlijk twee kanten van de medaille. Ze zijn ook weer niet los verkrijgbaar. Als jij de dingen niet doet die hij gebiedt, dan doet hij de dingen ook niet die hij beloofd heeft. Je kunt niet zeggen, je luisteren van, hij moet doen wat hij beloofd heeft, maar goed, ik kan het niet of ik wil het niet of ik ben niet in staat of wat je ook maar kan verzinnen. Nee, ja, we is daar heel strikt in. Als je doet wat ik je gebied, nou lettend, dan doe ik ook wat ik beloofd heb. Elke plaats die uw voedsel betreedt, zal van u zijn vanaf de woestijn en de Libanon, vanaf de rivier, de rivier, de Eufra, tot aan de zee, in het westen zal uw gebied zich uitstrekken. Nou, die hebben ze gevonden. Ze hebben dus overal voetstappen gevonden langs de woestijn, waar dus Israël dus gelopen heeft op het moment dat ze dus uit Egypte kwamen. En dat is een behoorlijk uitgestrekt gebied. Niemand zal tegenover u stand houden. Ja, we uw God zal over het heel het land dat u zult betreden, angst en vrees voor u geven, zoals hij tot u gesproken heeft. Dat is ook gebeurd. Als je dat leest, dat hij dus allerlei dingen, hij heeft ongediet op hen afgestuurd, waardoor de mensen zo ontzettend bang waren dat ze wegvluchten. Er zijn hele gebieden, zijn hun eigendom geworden, waar ze niets voor hoeven te doen. Alles stond er gewoon. Ze konden gewoon in de huizen trekken. En alles stond helemaal klaar om dus daar te gaan wonen. Het waren gewoon volledig ingerichte huizen met alles en nog wat, wat erbij hoorde. En ze kregen het voor niets. Zie, zegt Yahweh, ik hou uw heden, zegen en vloek voor. De zegen als u luistert naar de geboden van Yahweh, de God, die ik uw heden gebied. Er zit ook een andere kant aan, is dus de vloek als u niet luistert naar de geboden van Yahweh, de God. En van de weg afwijkt die ik uw heden gebied om achter andere goden aan te gaan die u niet gekend hebt. Ook dat is een mogelijkheid. Hij wordt aangeboden, zelfs. Daar hangt wel een behoorlijk prijskaartje aan. En dat prijskaartje is dat je de vloek krijgt. En dat is niet zomaar een vloek, maar dat is dan de vloek van de Allerhoogste. En dat moet je niet meer spotten. Het zal gebeuren wanneer Yahweh uw God u gebracht heeft in het land waar u naartoe gaat, om het in bezit te nemen dat u de zegen zult uitspreken op de berg Gerizim en de vloek op de berg Ebal. Die liggen tegenover elkaar... Ze liggen aan de overzijde van de Jordaan, achter de weg naar de zonsondergang, in het land van de Kanen, niet in de vlakte wonen, tegenover Geelgal bij de Eiken van Moren. Iedereen wist precies waar die bergen lagen. Ze wisten ook precies op welke de zegen uitgesproken was, en op welke de vloek uitgesproken was. Want u zult de Jordaan oversteken om het land dat Jabu God u geeft in te gaan en het in bezit te nemen. U zult het in bezit nemen en erin wonen. Neem dan alle verordeningen en bepalingen die u heden voorhoudt. Nou lettend in acht. Precies wat de wijsheid ook zegt. Neem ze nou lettend in acht en dan zal die zegen, zal dus komen. Jezaja, die heeft er ook iets over gezegd. Jezaja 58, vers 13 en 14. Indien u uw voet van de Sabbat terughoudt en mee ophoudt om op mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt, indien u de Sabbat een verlustiging gaat noemen op dat jaar weer geheiligd wordt die geëerd moet worden, Indien u die eert, door niet uw eigen wegen te volgen, niet uw eigen wensen zoekt, of daarover een woord spreekt, met andere woorden, hij zegt, je moet luisteren, je moet gewoon doen wat Yahweh zegt, wat hij opdraagt, dan komt er iets. Doe je dat niet, dan komt er ook iets, maar dan moet je er niet vast aan kijken. Als je het wel doet, dan zult u vreugde scheppen in Yahweh. Ik zal u rijden op de hoogte van de aarde. Ik zal u voeden met het erfelijk bezit van uw vader Jacob, want... De mond van Yahweh heeft het gesproken. Ja, het gaat via de mond van Jezaja, maar Jezaja spreekt de woorden van Yahweh. En hij heeft ook die autoriteit om dit te zeggen. Dus luisteren, als ik spreek, dan spreekt Yahweh. Want zo heeft Yahweh het tegen mij gezegd. Dus het is niet Jezaja die hier iets zegt, het is Yahweh die hier iets zegt. En Jezaja heeft het uitgesproken en het op schrift laten stellen. Jeremia, ook zoiets, Jeremia 6 vers 16, zo zegt Jaweh: Ga staan op de wegen. Hé, hey, dat deed de wijsheid ook. En zie, vraag naar de aloude paden. En wat zijn dat? Dat is de Torah. Waar toch de goede weg is en bewandel die. Waarom? Omdat je dan rust zult vinden voor je ziel. En er is veel onrust op aarde. Maar wat zeggen zij? Daar hebben we geen zin in. We gaan de Torah niet volgen. Die heeft afgedaan. Die gaan we echt niet behandelen. Dat doen we niet. Oké. Okay. Dan zul je dus ook geen rust vinden voor je ziel. Er is geen... andere keus. Het is ook niet losverkrijgbaar. Je kunt niet zeggen, we sluisteren, wij doen gewoon wat we zelf willen... maar we willen toch die rust vinden voor onze ziel. Nee. Zegt Yahweh, ik heb het je voorgelegd. Ik heb gezegd, we sluisteren, dit is mijn Torah, dit zijn mijn instructies. Daarom moet je houden en doe je dat... Dan zul je rust vinden voor je ziel. Doe je dat niet, oké, okay, dat is je eigen keus. Het is gewoon je eigen keus. Ik dwing je niet. Ja, je krijgt er wel straf op, maar dat is geen dwang. Dat is gewoon een resultaat van hetgeen wat jij zelf doet. Dat is jouw eigen keus. Ik heb wachters over u aangesteld. Sla acht op het geluid van de bazuin, zegt hij. En daar staat chauffeur. Het is vertaald bij bazuin, maar het is de chauffeur. En ze zeggen... Daar hebben wij geen zin in. Wij hebben geen zin om te luisteren naar een Joods instrument. Vlieg op man met je shofar. Doe nu zo raar jongen. Alsof dat iets zegt. Ja, God zegt dat wel. God zegt, moest luisteren, ik wil graag dat er geblazen wordt op de shofar. Daar zijn ze niet voor onder indruk. Nee, daar slaan wij geen acht op. Daar hebben wij geen zin in. Dat is een Joods instrument. We gaan we terug naar spreuken. Spreuken 8, vers 35. Want wie mij vindt, die zegt de wijsheid, die vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van Yahweh. Dat is nogal wat. Het is eigenlijk hetzelfde als wat we net gelezen hebben in Deuteronomie. Als je dus die Torah volgt, dan vind je het leven, dan vind je rust en je krijgt ook de goedgunstigheid van Yahweh. Dat stond in de Torah. Het is verpand, dat spreuken dus exact hetzelfde zegt. Het is gewoon een soort echo van hetgeen Yahweh is. In het begin van de Bijbel heeft laten opschrijven. Wie echter tegen mij zondigt, zegt de wijsheid, doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. Nou, dan komen er we heel erg dicht bij die vloek die uitgesproken wordt. Van als je dus tegen de Torah zondigt, dan doe je je ziel geweld aan. En iedereen die de Torah haat, ja, die hebben de dood lief. Dat hadden we net gelezen in dat stukje van de Intermezzo. Verpand dat de wijsheid dit ook zegt en dat eigenlijk herhaalt. Spreuken 9 vers 1 tot 12. Dan wordt eigenlijk duidelijk wie of wat de wijsheid is. De hoogste wijsheid heeft haar huis gebouwd. Haar? Maar het was toch Yeshua toch? Yeshua is een man. Een Joodse man. En het is geen haar. Het is geen zij. Hij heeft niks met het hele gender gebeuren. Yeshua is een man. Een volledige man. Een man naar Gods hart. De wijsheid is wat anders. Dat is een vrouwelijk iets. Ze heeft haar huis gebouwd, haar zeven pilaren uitgehakt, zij heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd. Ook heeft zij haar tafel gereed gemaakt. Je snapt waarom ze alleen maar blijven bij spreuken 8, een klein stukje waarin staat dat hij dus speelt voor het aangezicht van de Allerhoogste. Dit verder lezen, dat willen ze niet. Nee nee nee nee. Daar hebben we geen zin in. Maar Java zegt, moest luisteren, ik heb dit op laten schrijven als één stuk. De hoofdstukken staan er niet tussen in het Hebreeuws. Stel, de hoofdletters staan er niet in het Hebreeuws. En het gaat steeds over haar, zegt dat dienstmeisjes uitgezonden. Ze roept op de toppen van de hoogte van de stad. Wie is er onverstandig? Laat er hierin afwijken, roept ze. Wie zonder verstand is tegen hem, zegt zij, dus de wijsheid. Kom, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. En het verband is dat zelfs degene die zonder verstand is, die krijgt verstand. Daar zorgt de wijsheid voor. Verlaat de onverstandige dingen en leef. En begeef u op de weg van het inzicht. Zelfs de onverstandigen die hebben een kans. Die mogen meegaan in het traject van de wijsheid. En die worden eigenlijk opgevoed in inzicht. En die krijgen inzicht en die krijgen ook wijsheid. Het is gewoon een belofte. Wie een spotter bestraft, die laat schande op zich. Dat moet je gewoon niet doen. Het heeft geen zin. En wie een goddeloze terechtwijst, die draagt zijn schandvlek. Het zijn zinloze acties, zegt de wijsheid. Je kunt een spotter niet bestraffen, want je krijgt alleen maar een hoop ellende over je heen. Leidt nog tot schande voor jezelf ook. Net als dat je een goddeloze terecht wijst. Die mensen die willen niet terecht gewezen worden. En het is eigenlijk een soort boemerang die op jezelf terugkomt. Niet doen dus. Wijs een spotter niet terecht, anders zal hij u haten. Wie moet je wel terecht wijzen? Een wijze. Je moet een wijze terechtwijzen. En wat doet hij? Hij zal je lief hebben. Waarom? Omdat hij een wijze is en snapt dat het een, een terechte terechtwijzing is. En daarom heet het ook een terechtwijzing. De wijsheid moet erbij betrokken zijn. Als iemand niet wijs is, dan heeft een terechtwijzing ook geen zin. Alleen een wijze, die heeft je lief als je hem terechtwijst En laat zien wat hij eigenlijk had moeten doen of de dingen die hij moet gaan doen. Maar waarom? Waarom moeten we dan dit allemaal gaan controleren? Of dat zo in de Bijbel staat? Nee, want we hebben nu geconcludeerd dat dus de wijsheid niet gaat over Yeshua. Maar dat het dus iets anders is. Waarom? En dat wordt ook steeds gevraagd. Waarom moeten we dat nou controleren? Joh? Waarom moeten we alles nagaan in de schriften? En gaan kijken in het Hebraeus en het Grieks. Terwijl Yeshua zegt dat wij het als kinderen moeten ontvangen. Nou, ik denk dat deze opmerking bij een aantal van ons heel erg duidelijk is, van ja, dit krijgen we naar ons hoofd Als Jezus zegt dat wij het als kinderen moeten ontvangen, waarom zouden we dan de moeite moeten doen om het in het Hebraeus en het Grieks te gaan onderzoeken, of het is zoals het geschreven staat? Dan gaan we kijken wanneer hij dat zegt, ook weer in de context. Matthäus 18, vers 1 en 2, op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, wie is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemel? Dan moet je nagaan, dat zijn de discipelen, die heeft Yeshua uitgekozen om het onderwijs te ontvangen van hem, van de Zoon van God. En die zitten onderling te steggelen over, ja, wie is nou de belangrijkste? Wie heeft nou de voornaamste rol in ons clubje? Waarvan je zegt, uh, maar dat hele onderwijs wat Yeshua gegeven heeft, dat gaat toch niet over het belangrijkste zijn? Nou, dat gaan we ook horen. Waar ging het over? Mathetes. Leerlingen, net als wij dus, hè? wij zijn ook zijn discipelen, zijn leerlingen die leren in de leerschool bij Yeshua. En de belangrijkste is mijn zon de grootste met de meeste invloed. Daar ging het over. Daar waren ze ontzettend naar op zoek. Wie gaat straks de boel regeren als Yeshua er niet meer is? En wat doet Yeshua? Hij roept een kind bij zich. En zet het dat in hun midden. Een kind? En niet zomaar een kind... Want dat staat in de grondtekst. En daarom is het belangrijk om in de grondtekst te gaan kijken. Het is een in de Torah onderwezen kind staat er. Dus niet een zomaar een kind. Nee, een kind wat dus onderwezen is in de Torah. Dat staat in de grondtekst. Dat verschil kunnen wij in het Nederlands niet meer terugvinden. Dat staat er gewoon niet. Wij hebben het alleen maar over een kind. Shuma heeft het over, moet luisteren, ik pak een kind wat opgevoed is bij de Torah. En hij zegt dan tegen hen, voorwaar ik zeg u, van zo zal het zijn, als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, hetzelfde woord, zult u het koninkrijk de hemelen beslist niet binnengaan. Met andere woorden, als je niet zorgt dat de kinderen met de Torah opgevoed worden, zult u het koninkrijk de hemelen beslist niet binnengaan. En dat zeg ik niet, maar dat zegt Yeshua, de Zoon van God, tegen de discipelen en dus ook tegen ons. Want die worden dus het belangrijkste in het koninkrijk de hemelen. Oh, dan wordt de Torah wel heel erg belangrijk. Als hij dat zegt. Als hij zelfs een kind wat onderwezen is in de Torah als voorbeeld gaat aanhalen voor ons. Ja, dan wordt het toch wel een ander verhaal. En dan zegt hij er wat bij. In alle teksten staat en wie zich dan zal vernederen. Maar dat staat er niet. Er staat bekeren. En zoek het op. Strefo betekent het woord. Bekeren als dit kind. Die is de belangrijkste in de Koninkrijk der Met andere woorden. Het kind wat hij dus... Ten voorbeeld stelt, is een kind wat dus opgevoed was bij de Torah, maar ook een kind wat zich dus bekeerd had. Want dat zegt hij. Wie zich dan zal bekeren als dit kind, dus dat kind, had zich bekeerd en was ook opgevoed bij de Torah. En dat hadden we niet geweten als we niet de moeite hadden gedaan om te kijken in de grondtekst, maar wat staat er nou werkelijk? En waarom hebben de vertalers er dit niet bijgezet? Als het zo overduidelijk is, waarom wordt het verdonkere maand? Waarom wordt het verdoezeld? Omdat ze het niet willen weten. Dat is dus die keuze die je maakt. Wil je bij de Torah opgevoerd worden, wil je zeggen, de Torah is belangrijk, maar dat was niet belangrijk. De vertalers hebben de Torah aan de kant gezet. We gezegd: maar zeggen, dat is niet in ons belang. Dat is gewoon joods, dat geldt voor ons. Wie zo'n kind ontvangt in mijn naam, zegt Yeshua, die ontvangt mij. Dus hij gaat nog een stapje verder en hij zegt tegen zijn discipelen, je moet luisteren, je moet worden als dit kind, maar sterker nog, als je zo'n kind zelfs ontvangt in mijn naam, dan heb je mij ontvangen. Nou, dat gaat erg ver. En dat geeft ook ontzettend veel vreugde dingen. Want als je dan zo'n kind mag ontvangen, dan weet je ook dat je hem ontvangen hebt. Lucas 18, vers 15 tot 17... Ze brachten ook de jonge kinderen bij hem, omdat hij die zo aanraakte. Toen de discipelen dat zagen, bestraft te zijn. Nou, dit wordt ontzettend vaak wordt dat verteld: hè, van, ah, dat is prachtig. Hè. Ze brengen jonge kinderen bij hem, en hij zegt tegen de discipelen, hij wordt zelfs boos op hen, en hij wordt vaak verteld: hè, van uh, die discipelen die wil ze wegjagen. En hij zegt: nee, nee, nee, je moet erbij komen, want dat is verschrikkelijk belangrijk. Maar ja, waar gaat het nou werkelijk over? Yeshua riep de kinderen tot zich en ze zegt: weer, laat. De in de Torah opgevoede kinderen tot mij komen. En hier bij de jonge kinderen, daar staat gewoon kinderen. Dat zijn dus kinderen, kleine kinderen. Daar staat niet bij dat ze dus in de Torah opgevoed zijn. Maar hij gaat wel dat onderscheid aangeven. Hij zegt tegen hun, voor ons luisteren, ik wil dat de kinderen die in de Torah opgevoed zijn, tot mij komen. En die mag je niet verhinderen, want voor zulke is het koninkrijk van God. Dus niet voor degenen die niet opgevoed zijn met de Torah, maar voor degenen die wel opgevoed zijn in de Torah. En weer zegt hij met een, ja, een eet erbij, voor waar zeg ik u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, en dan gaat het weer over een kind dat in de Torah is opgevoed, zal daarin beslist niet binnengaan. Het kan niet. Als je niks met de Torah hebt, dan heb je ook niks met het koninkrijk van God. En dat hoor je ook vaak terug, het koninkrijk van God. Waar heb je het over joh? Ik heb het er weer even bij gezet, van het gaat echt over in de Torah onderwezen kind. 1 Korinther 13 vers 11. We gaan even kijken wat Paulus ervan zegt. Paulus zegt, toen ik een kind was, neef Jos, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind, maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Waar heeft hij het over? Hij heeft het over een niet in de Torah onderwezen kind. Dus toen hij nog niet in de Torah onderwezen was, toen sprak hij als een kind, dacht hij als een kind, overlegde hij als een kind. Maar hij werd in de Torah onderwezen en zo werd hij man. En dat zie je ook, dat is nog steeds zo, bij 13 jaar zijn ze man. Ja, dat kennen wij niet. Dat je op 13 jaar al de geestelijke volwassenheid hebt en al geestelijk voor jezelf verantwoordelijk bent, dat is bij ons ondenkbaar. Want dat duurt vele malen langer. Je mag blij zijn als iemand op een gegeven moment, als hij half de twintig is, op een gegeven moment de beleidnis doet. Ja, sommigen doen beleid, maar die doen de beleid van de kerk. Het gaat niet over een geloof. Bij Hebreeën is het anders. Je wordt opgevoed in de Torah en je zult op een gegeven moment dat antwoord moeten geven. En je doet dan Bar Mitzwa. Je wordt ingevoegd in de gemeente. En je hebt de verantwoordelijkheid voor je eigen geestelijke leven. Als 13-jarig kind. En voor de meisjes is het zelfs nog een jaar eerder. 12-jarige leeftijd. De Bat Mitzwa. Hebreeu 5, vers 13. Ieder immers, zegt Paulus, die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind, baby. Nou, die mensen komen dus constant tegen, die dus steeds van melk leven, want ze willen niks weten van de Torah. En dat kan ook niet, want als ze dat wel zouden doen, dan zouden ze snappen wat overgaat. over gaat. Maar dat willen ze niet. Ze willen dat onderscheid niet gaan ervaren en niet zien. Dus apere zonder enige ervaring, en het gaat over het gesproken woord. Maar wordt er gezegd, het wordt aan de eenvoudige van geest toevertrouwd en wordt de verstandige verborgen. Dat zegt Yeshua. Oké, okay. ook hier gaan we even kijken wat hij zegt. Lucas 4, vers 18. De geest van Yahweh is op mij, zegt hij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen om te genezen die gebroken van hart zijn. Nou, dat is een ontzettende troostvolle boodschap. Maar wat is dat nou, dat Sokos? Het is arm aan rijkdom, positie, invloed en arm van geest. Dus eigenlijk arm aan van alles en nog wat. Dus iedereen die arm is, op wat voor manier dan ook, daar wordt zeg maar, het Evangelie aan verkondigd. Lucas 10, vers 21. Op dat moment verheugde Yeshua zich in de geest en zei: Ik dank u, vader, jaren van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijze en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, vader, want zo was het u wel behaar. Hij heeft het hier niet over kinderen. ...uit de Torah... ...die dus in een over kleine kinderen... minderjarigen. ...daar heeft hij het over. Nou moeten we gaan kijken naar de context... ...want hij doet deze uitspraken tegen de aanwezige... ...Joodse bevolking... ...terwijl hij zegt... ...dat hij alleen gekomen is voor de kinderen van Israël... ...waarom worden zijn woorden dan zo... ...uit hun verband gerukt ...en naar zichzelf toegehaald... ...de kinderen van Israël waren onderwezen in de Torah... ...en wisten ook wat hij zei... ...of waar hij aan refereerde... ...als je dat niet weet of niet wilt weten, dan mag je ook zijn woorden niet naar jezelf toe haken. Dat is niet eerlijk. Als je dus niets van de Torah wil weten, je wilt niets weten van de instellingen en de geboden die Jaweh gegeven heeft aan zijn volk, als je je niet invoegt in Israël, als je dus niet erkent dat je geënt bent, maar dat je dus eist dat de joden dus geënt worden in het christendom, in passen van wat God zegt, volgens luisteren, wij worden geënt, in het Joodse volk, dan gelden die woorden die je uitgesproken hebt, die gelden niet voor jou. Dat kan niet. Ik heb er een mooi voorbeeld van. Het gaat over een taartbakken. Een taartbakken? Ja, een taartbakken. Lang geleden was er van een gezin een meisje, dat werkte dus als een soort dienstmeisje bij rijke mensen. Die rijke mensen die hadden echt behoorlijk grote rijkdom, die hielden feesten en hadden behoorlijk wat aanzien. Dus er kwamen veel rijke mensen kwamen eten. Dus dat meisje mocht af en toe ook helpen in de keuken om dus allerlei dingen klaar te maken. En die merkt op een gegeven moment, dat dus die in. Die maakte een ontzettend lekkere taart voor dus de gasten die kwamen. En niet zomaar een taart, maar echt een soort feesttaart. En ze had daar een stukje van mogen proeven. Ongekend lekker. Dus daar komt thuis en ze vertelt dat aan haar ouders. Ze zegt, nou, die mensen zijn rijk, dat is niet te geloven. Die maken zelfs taarten. Dat, ja, dat, nou, dat is zo ontzettend lekker. Je weet gewoon niet wat je proeft. Tjo, zegt die moeder. Dat zou ik ook wel willen. Van, is het mogelijk dat je, dat je misschien het recept krijgt van uh, hoe je zo'n taak bakt? Ja, oh, nou, dat weet ik niet hoor. Of die kokkind, nou, dat vraag ik. Dus, gaat vragen. Dus ze gaat vragen aan die kokkind. Jo, moet luisteren. Van mijn moeder, die is eigenlijk geïnteresseerd in dat recept. Zou, zou dat kunnen? Zou zij dat recept mogen gebruiken? Ja, natuurlijk, zegt die kokkind. Daar heb ik geen moeite mee. Dus die schrijft dat recept uit. Dus zij brengt het naar de moeder toe. En die moeder die gaat dat recept, gaat ze toepassen. En ze gaat kijken. Ze zegt nou ja dat, ja dat, ja, dat is wel heel erg duur zeg. Ja nee dat, uh, nee, dat doe ik niet. Dus dat streep ik weg. Daar doen we iets anders voor. Dus zo doet ze alle ingrediënten die dus in, die, in dat recept staan. Die haalt ze eruit. Want dat vindt ze of ze vindt het niet nodig of ze vindt het te duur. Uiteindelijk bakt ze dus een taart. Hij smaakt nergens naar. En wat zegt ze? Ik snap niet dat die rijke mensen dit lekker vinden. Nou ik denk, je snapt wat ik bedoel. Wat doen ze? Ze zeggen, moest luisteren, de meeste, belangrijkste ingrediënten die God heeft laten opschrijven in zijn woord, daarvan zeggen ze of we gaan de dingen uithalen, of we zeggen van het is te duur, het kost me te veel. En dan zeggen ze, het smaakt van geen meter ook. Hoe kan het nou dat je dat wil volgen? Dat is toch helemaal niks? Wie zijn nou de eenvoudigen van geest? De eenvoudigen van geest nemen het woord zoals overgeleverd door de almachtige, via de daartoe aangewezen personen en hun context, het Joodse volk. Daar is alles aan toevertrouwd. En hun moesten dat ook doorgeven aan de rest van de wereld. De eenvoudige geest nemen dat aan zoals het overgeleverd wordt door het Joodse volk. Het is niet correct om de personen en hun context weg te halen, alles over te zetten naar jezelf, een andere context te gaan gebruiken, en dan te claimen dat het voor jou is. En dat dus de originele ...toevertrouwde zich moet voegen naar jou... ...naar jouw context... ...dan heb ik het niet begrepen... ...dan slaat het helemaal nergens op... ...de eenvoudigen van geest... ...geloven de instellingen van de Almachtige... ...en willen deze ook van harte houden... ...en onderhouden... ...dat is wat de eenvoudigen van geest doen... ...de eenvoudigen van geest geloven niet... ...de instellingen van de kerkvaders... ...de theologen en de dominees... ...die zelf instellingen en wetten gemaakt hebben... ...en de instellingen van de Almachtige overboord zetten en ongeldig verklaren via allerlei geleerde constructies en dogma's, waarvan ze zelf zeggen, het is niet te begrijpen, je moet het gewoon geloven. Dat is nou juist geloof. Oh, Handelingen 17 vers 11 en 12. En meteen stuurden de broeders Paulus en Siles s'nachts weg naar Berea. Die gingen toen ze daar gekomen waren naar de synagoge van de Joden. En deze waren edeler dan van gezindheid dan die in Thessalonica, want ze ontvingen het woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de schrift om te zien of die dingen zo waren. Doe even normaal, joh. Weet jullie wel wie op bezoek is bij jullie? Paulus, hè? De grote apostel. Die komt bij jullie om het woord te prediken. En dan ga je zijn woorden in twijfel trekken? Berea, doe even normaal. Wat bezielt jullie? Waarom zijn jullie zo hoogmoedig? En ze controleerden dat in de tenag, want er was nog geen Nieuwe Testament. Dus ze gaan de woorden die Paulus en die Silas uitspreken, gaan ze controleren elke dag of het wel klopte met wat er in de Tanachaseven staat. En Paulus die prijzen erom. Paulus had er geen enkele moeite mee. Sterker nog, hij heeft zich verblijd dat ze dat deden. In tegenstelling tot tegenwoordig dat je vervloekt wordt. Als je dus gaat zoeken in de Bijbel naar wat er werkelijk staat dan hoor je er niet meer bij. En wat zegt Jezaja 34,16? Zoek het na in het boek van Yahweh en lees. Niet één van hen zal er ontbreken. Zij zullen elkaar niet missen, want mijn mond heeft het zelf geboden en zijn geest zelf zal hen bijeenbrengen. Yahweh maakt geen fouten. Ook al zeggen ze van wel, maar Yahweh maakt geen fouten. Hij heeft het oude testament, zoals het genoemd wordt, toevertrouwd aan de joden, hij heeft het Nieuwe ook aan hen toevertrouwd. Hij heeft zijn Zoon aan hen toevertrouwd. Ja, hij maakt geen fouten. Psalm 89 vers 16. Welzalig het volk dat de klank kent van de bazuin staat niet in de grondtekst. Zij wandelen, Yahweh, in het licht van uw aangezicht. De ruwa bestaat daar, is het geluid van de shofar. Dus welzalig het volk dat het geluid van de shofar... Kent. Zijn wandelen, jaren in het licht van uw aangezicht. Er is dus een directe koppeling dat als je de chauffeur blaast, dat je dus in het licht van zijn aangezicht wandelt. Nou, dat willen we toch? Dan zou je toch steeds op de chauffeur willen blazen? Dan doe je daar toch heel graag gehoor aan geven, aan wat hij vraagt van je. Zij verheugen zich de hele dag in uw naam, staat er In de naam, Jare. En worden door uw gerechtigheid verheven. Wij hoeven niet door andere mensen verheven te worden. Als we maar door hem verheven worden. Want u bent het sierad van hun krachtstaten. Door uw welbehagen zal onze hoorn opgeheven worden. Want ons schild is van Yahweh. En alle pijlen zullen op dat schild afketsen. Wij hoeven ons niet bang te maken voor aanvallen vanuit allerlei kanten. Want onze koning, de heilige van Israël. Psalm 150, loof hem met geschal van de shofar, loof hem met luid en harp. Nou, conclusie, er is geen Bijbelse grond voor de drie-eenheid, er is geen twee-eenheid. De drie eenheid die zijn alleen maar de afgoden. God, Yahweh is één, Yeshua is de zoon van God, Yeshua is de Messias. Yahweh is de zaligmaker die Yeshua zendt om zalig te maken. Yeshua is niet de schepper van hemel en aarde. Yeshua bestond niet van eeuwigheid, en is verwekt. Yeshua was er niet eerder dan Abraham, maar is er eerst geboren uit de doden en daarmee voor Abraham. Yeshua wordt niet aangekondigd als sterke God en eeuwige vader. De sterke God en eeuwige vader kondigt Yeshua aan. En de wijsheid waarover Salom het heeft is vrouwelijk, dus kan ze Yeshua niet zijn. Het is de Torah die al voor de schepping bij Jawer was. En zijn verlustiging, zoals David er ook over spreekt in Psalm 119 16. Ik verblijf mij in uw verordeningen. Uw woord vergeet ik niet. Amen.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 En geef u zijn shalom. Amen. En dan zingen we nog, machtig is de naam van jou.